8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. GroenLinks steunt NAVO-acties Libië niet. Opnieuw zware gevechten in die voorkust. En levenslang voor Argentijnse oud-generaal. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-acties in Libië. De fractie stemde gisteravond laat tegen een bijdrage aan de handhaving van het vliegverbod. Ook de fractie de steun in die ze vorige week gaf... aan Nederlandse deelname aan handhaving van het wapenembargo. Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Van PVV, SP en Partij voor de Dieren was al langer duidelijk... dat ze tegen Nederlandse deelname van handhaving van het vliegverbod zijn. Daar voegde GroenLinks zich dus bij. Volgens de fractie lijken NAVO-partners er verschillende visies op na te houden. Is er is veel onzekerheid over wat er precies onder de operatie valt. Zolang er geen duidelijkheid is, kunnen wij geen medeverantwoordelijkheid dragen... voor de NAVO-missie in Libië, zei GroenLinks-kamerlid El Fasset. Hij wees onder meer op uitspraken van de Amerikaanse minister Clinton... over het leveren van wapens aan de opstandelingen. Minister Rosenthal herhaalde dat de VN-resolutie... geen ruimte biedt voor zulke leveranties. Binnen GroenLinks liggen buitenlandse militaire missies heel gevoelig. In januari ging de fractie na veel discussie... akkoord met deelname aan de Nederlandse politiemissie in Afghanistan. Ook in Amerika wordt gediscussieerd over het bewapenen van Libische opstandelingen. De Amerikaanse minister van Defensie Gates vindt niet dat Amerika de opstandelingen moet gaan bewapenen of gaan trainen. Voor het congres zei Gates dat andere landen dat kunnen doen. Deze week zei minister Clinton dat de VN-resolutie het bewapenen van opstandelingen in Libië toestaat. President Obama wilde tot nu toe alleen kwijt dat hij nog een afweging aan het maken is.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 De meeste gevangenen in het complex in Buenos Aires waren Uruguayaanse dissidenten die uit hun eigen land waren ontvoerd. Ze werden gemarteld en uiteindelijk vaak vermoord. Dat gebeurde in het kader van de operatie Condor. Een samenwerking van dictaturen in Latijns-Amerika in de jaren zeventig om tegenstanders op elkaars grondgebied te elimineren. Ex-generaal Cabanillas werd onder meer schuldig bevonden aan vijf moorden. Drie andere verdachten kregen straffen van 20 tot 25 jaar cel.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 eilandbewoners, die voor een groot deel afhankelijk zijn van het toerisme, zijn bang dat veel toeristen Lampedusa links zullen laten liggen. In Moskou en Sint-Petersburg zijn in totaal meer dan 150 demonstranten opgepakt. Onder hen is ook oppositieleider en oud-vicepremier Boris Nemtsov. Tegenstanders van de Russische regering gaan elke 31ste van de maand de straat op om te protesteren. Daar is een verwijzing naar artikel 31 van de grondwet, waarin het recht op samenkomst wordt gegarandeerd. Van de arrestanten zijn de meeste opgepakt bij het protest in Sint-Petersburg. De Verenigde Staten zijn bezorgd over de berichten. Twitterhuis benadrukt in een verklaring... het belang van het beschermen van de universele mensenrechten... zoals vrijheid van meningsuiting. Een bende heeft in Duitsland de centrale bank opgelicht... met vernietigde euromunten. De munten waren door de bank ongeldig gemaakt... door de buitenring te scheiden van de binnenkant van de munt. Metaal werd vervolgens als groot naar China verscheept. In China zetten de bende de munten weer in elkaar... en liet ze door stewardessen weer terug naar Duitsland brengen. Bij de Bundesbank ruilden bendeleden de munten in voor gave exemplaren. Tussen 2007 en 2010 ruilden ze in totaal 29 ton aan munten om. Ze verdienden daarmee 6 miljoen euro. De Duitse politie heeft zes verdachten gearresteerd. Het weer zwaar bewolt met verspreid over het land een beetje regen... staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 14 graden in het noorden... en 19 in het zuiden. Morgen is het vrij zonnig en warm. In Limburg kan het plaatselijk 24 graden worden. b verkeersinformatie Vrijdagochtend is altijd de meest rustige spits van de week. Dat is ook nu het geval. Er staan maar twee files. De A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen 2 kilometer. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond... 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijsthoek is daar dicht. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht kan het beste omrijden via de A2.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. In die voorkust lijkt het doek voor Laurent Bagbo bijna gevallen. Maar er moet wel stevig voor worden gevochten. Het laatste nieuws hoort u zo, net als een Nederlander in het land. Syrië maakt zich op voor weer een vrijdag van protest tegen het regime... en in Libië wordt nog steeds gevochten en gebombardeerd. De Nederlandse eenheden doen hun werk. Maar GroenLinks staat daar niet meer achter. Nee, wel met een ruime meerderheid stemde de Tweede Kamer gisteravond in... met de uitbreiding van de militaire missie in Libië. De Nederlandse f 16 zullen daar dan niet alleen helpen... het VN-wapenembargo tegen Libië te handhaven... maar nu ook het vliegverbod boven dat land. Kamerleden van de grotere partijen vertolkten hun opvatting. De missie die nu voor ligt aan de Kamer... past geheel in wat wij vorige week bespraken over de missie in Libië. Het is goed dat de missie nu onder NAVO-vlag komt. En belangrijk dat ook Arabische landen hieraan meedoen. Het spreekt voor zich dat ook een trouwe lidstaat... van de Verenigde Naties als Nederland... daar de verantwoordelijkheid voor mede wil dragen. In dat kader achten wij zowel de handhaving van het wapenembargo... als de handhaving van de no-fly-zone... een methode om ervoor te zorgen... dat Gaddafi niet zijn bevolking kan uitmoorden. Er dreigde... Een ramp. De bevolking van Benghazi dreigde afgeslacht te worden... door de troepen van Gaddafi. Voorzitter, de PVV is consistent uh, in deze missie. Wij waren vorige week tegen de missie... en wij blijven tegen een vervolg van deze missie voor de no-fly-zone. Na de overtuiging van de SP-fractie is de gekozen werkwijze olie op het vuur... en kan alleen maar leiden tot een, escalatie, een verdere escalatie van geweld. Alles overwegende kan mijn fractie vanavond op dit moment met deze onduidelijkheden... geen steun verlenen aan de Nederlandse bijdrage aan de operatie Unified Protector. Dat laat onverlet dat wij onze mensen succes wensen... en een behouden consensus. En die laatste spreker was Arjan Elfacet van GroenLinks. Wilco Boom in Den Haag en GroenLinks trekt dus de steun terug. Onverwacht? Ja, dat is eigenlijk wel onverwacht. Want uh, zoals je zei, ze steunde aanvankelijk wel de missie om... Um, het, vlieg het wapenembargo boven, uh, bij Libië te handhaven, daar zijn ze voor. Maar ze zijn nu bang dat ze een uh, langdurige oorlog worden ingerommeld... of dat Nederland en andere NAVO-landen zo'n oorlog worden ingerommeld. Dat risico wil GroenLinks niet nemen. Dus ze trekken nu ook de steun in aan de handhaving van het wapenembargo. Alle andere partijen die bleven op de lijn zitten die ze eerder hadden ingezet... dus uh, VVD, PVDA... CDA D66 ChristenUnie en SGP die steunden dat Nederland nu mee gaat doen aan handhaven van het vliegverbod. En de PVV, de SP en de Partij voor de Dieren die waren tegen en dat blijven ze. Maar dan begrijp ik toch iets niet, Wilke. Wat is er dan veranderd voor GroenLinks? Want ze waren wel voor de Nederlandse bijdrage aan het handhaven van dat wapenembargo. Nou, het zit hem vooral in opstelling van uh, NAVO-lidstaten als de Verenigde Staten en Frankrijk. Die, uh, willen, die overwegen om wapens te leveren aan opstandelingen. Ja, nou, die zoeken zijn... ruimte in die resolutie, hè? Als Precies. Waren. Ja, er zijn ook berichten over CIA-agenten die de opstandelingen steunen. En dat gaat GroenLinks allemaal te ver. Jolande Sap wees gisteravond na afloop van het debat om dat het gaat om NAVO-acties. Daar maakt Nederland deel van uit en Nederland is dus ook mede verantwoordelijk voor die acties. Ook als die acties verder gaan dan Nederland eigenlijk zou willen. En wat nu in de Verenigde Staten en Frankrijk en zo allemaal aan de orde is, dat past volgens GroenLinks dus niet in die resolutie 1973 van de Verenigde Naties. Die de internationale gemeenschap de ruimte geeft om de bevolking van Libië te beschermen tegen Gaddafi. Ja, en dan trekt GroenLinks de steun dus terug. Dan kun je schouders ophalen, denk het nou en. Of heeft het kabinet hier toch een puntje van zorg? Nou, uh, Jolande Sap, die zegt dat het niet bedoeld is als signaal in de richting van het kabinet. Uh, het maakt op zichzelf ook niks uit, zoals je al zei, want er is een ruime Kamermeerderheid voor. Maar bedoeld of onbedoeld heeft het uh, natuurlijk wel het effect van een waarschuwing aan het adres van het kabinet. Hè? GroenLinks is voor het kabinet soms nodig om een ja. meerderheid te krijgen. Dat zag je met uh, de missie Koenders. Um, en het betekent in elk geval dat het kabinet nu weet dat GroenLinks niet automatisch kan worden meegeteld als, uh, als een steunzoeker. Waarom heeft het debat uiteindelijk nog zo lang geduurd als ik jou hoor over een ruime meerderheid? Nou, ook de partijen die de missie steunen, die zijn bang dat dit een, in Libië een eindeloze zaak kan worden. Hè. Ze hm. zijn bang dat het een wespennest wordt zoals Irak of Afghanistan. Dat wil geen enkele partij. Alle partijen die willen Gaddafi weg hebben. Maar ze willen ook binnen de juridische grenzen opereren. van die resolutie 1963. Dus, of 73, dus wel de bevolking beschermen tegen aan aanvallen. Niet opstandelingen steunen. Maar ja, dat betekent dat het uh, veel langer kan gaan duren uh, voordat Gaddafi het veld ruimt. Het uh, is dus voor alle partijen een dilemma. Voorlopig is de missie drie maanden. In hun achterhoofd houden ze er allemaal rekening mee dat het veel langer kan gaan duren. Ja, en Daar is het dus heel lang over gesproken zonder dat het dilemma uiteindelijk van tafel is verdwenen. Ik wou zeggen, want hebben ze dan zekerheden afgedwongen of afspraken? Nee, dat gaat niet. Hè? <laughs> Zeker als het gaat om oorlogen, dan zijn ja. er geen zekerheden. Ja, en dan was er nog een puntje van um, het bombarderen. Handhaven wapenembargo, no fly zone, dat is dan duidelijk. De VVD had gezegd, nou, als je dan toch aan een doel voorbij komt van Gaddafi, um, schakel het dan ook maar uit. Is dat er nou ook nog van gekomen? Nee, dat is er niet van gekomen. Uh, de, in de eerste plaats, de Nederlandse F-16 zijn er niet voor uitgerust. Hebben niet de vereiste bewapening mee. Maar de afspraak is: uh, Nederlandse vliegtuigen doen mee aan handhaving van het vliegverbod. Dat betekent: ze verjagen vliegtuigen en eventueel beschieten ze, ze ook. Maar ze voeren geen bombardementen uit op doelen op de grond. Boom in Den Haag. Hoe is het dan op de grond in Libië op dit moment? Daarvoor moeten we naar verslaggever Lex Runderkamp, die is in Benghazi. De directe kring van vertrouwelingen rond Gaddafi lijkt kleiner te worden. Eergisteren liep al minister van Buitenlandse Zaken Moussa Kouza over. Nu heeft ook de Libische vertegenwoordiger bij de VN, Ali Hebdasalam Trekki, zijn vertrek aangekondigd. Trekki was daarvoor ook minister van Buitenlandse Zaken in Libië trouwens. Verder is er in Londen een vertrouweling van een van de zonen van Gaddafi geïnformeerd. Voor luidt het overleg met Britse autoriteiten. Um, Lex Grundenkamp kan bevestigen dat Gaddafi nu snel mensen aan het verliezen is. Het is een feit dat de afgelopen dagen, ik geloof een stuk of elf, twaalf, naaste medewerkers, ministers, de hoofd van de veiligheidsdienst, allemaal mensen die met Gaddafi nou samenwerkten, vertrokken zijn veel. Ze zijn ook richting Tripoli al het land uit. Uh, dus ja, het brokkelt feitelijk af. Uh, dat, is, dat is wat zeker is. Maar het is hier heel moeilijk om bevestiging te krijgen of er namens Gaddafi zelf in het Westen ja, zeggen, een poging is gedaan om te onderhandelen. Onderhandelen in deze regio, ook met Gaddafi, zover ik hier kan inschatten, lijkt ook onmogelijk. De rebellen hebben dus een lijst gemaakt waarop ze de mensen hebben gezet met wie ze. Absoluut niet willen politiek onderhandelen. op welke manier ook. of een compromis willen sluiten. Bovenaan staat uh, uh, uh, Gaddafi zelf. maar zijn zonen staan er ook op. En een aantal. flink aantal stukken. simpele stu ministers en medewerkers. En ja, de rebellen zeggen. Uh, het kenmerk voor ons is mensen die bloed aan hun handen hebben, vooral sinds het begin van de opstand, daar zullen we geen enkele onderhandeling mee voeren. Daar zijn we oorlog tegen aan het voeren en daar willen we van winnen. Hmm. En, en Gaddafi zelf, die zien we niet meer zo vaak. Hè? Uh, geen toespraken meer uh, vanuit zijn auto bijvoorbeeld. Zegt dat ook wat? Nee, de mensen bespreken daar hier veel over. Ik heb gevraagd van, bedoel, hoe ze dat dan bekijken en dat zijn, zien zij het feit dat hij niet meer verschijnt toch vooral als uh, uh, ja, lafheid en, en wanhoop en, uh, en ze zeggen dat hij uh, hoe noem je dat, uh, huurlingen aan het werk heeft, aan mm -hmm. het front. dus ja, ze, ze hebben gesproken over de meer dan 3000 Chadianse uh, Republikeinse garden die ingehuurd zijn door Gaddafi. Er is, er is, zijn afwezigheid voert de mystiek rond de persoon. Uh, ze hopen dat ze macht afrekenen. ze hopen, hopen dat ze hem snel zouden kunnen overwinnen, maar ik voel ook wel overal... Ze kennen hem natuurlijk al, uh, al 42 jaar hier. Dat ze alles maar het gevoel houden dat hij nog een soort truc achter de hand heeft die hen weer gaat verrassen. Dan naar de gewapende strijd. Het front schuift van oost naar west en weer terug en in hoog tempo. Uh, ja. Krijg jij een goed beeld van wie er nu aan de winnende hand is? Nou, het is. Het, is, het, is, het, het, gebeurde, het raar is: de strijd. Uh, we hebben het alsmaar over steden die vallen of in handen worden genomen door rebellen of, of regeringstroepen uh, van Gaddafi. Maar een belangrijk deel van die oorlog wordt toch aan de randen van die steden, in de, in de woestijn uh, gevoerd. Uh, en de rebellen proberen steeds, maar vertellen ze mij, uit die steden de gevechten weg te houden. Omdat ze zodra ze die troepen van Gaddafi op de open uh, wegen hebben, de bombardementen kunnen beginnen. Uh, de, de, de, het Westen, de NATO, kan moeilijk steeds gaan bombarderen, omdat ze dan zelf mensen slachtoffers zal maken. En dat is precies waar de resolutie van zegt dat we dat, dat, dat niet moet gebeuren. Dus de strijd verzet, verplaatst zich steeds naar de openbare wegen. Um, maar ja, het is een feit dat er opmerkelijk genoeg vooral gebombardeerd wordt... door, de, door, de, door, de, door, de, door de, het Westen in de buurt van Tripoli en niet in de buurt van het front. En ja, daar, daarover zijn die rebellen verbaasd en teleurgesteld omdat ze dat, ja, ze hebben die luchtsteun, zeg maar, vinden zij ook. En dat is ook veilig waar. Daar waar gebombardeerd wordt, kunnen ze oprukken. Daar waar niet wordt gebombardeerd, kunnen ze niks. We houden uiteraard samen met Lex Runderkamp het nieuws in Libië in de gaten. Lex doet dat vanuit de Libische stad Benghazi. Ja, gebedsdag. Ook voor vandaag worden er weer demonstraties in Syrië verwacht. Daar gaan we over praten met een Nederlander in dat land. Eerste verkeersinformatie. Dennis mooi met een hele rustige ochtendspits. Ja, dat klopt Marcel. Er staat een handvol met files. Op de A2 richting Maastricht bij Meerse twee kilometer... en op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein ook twee... A9 ook maar Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp. 3 kilometer. En de langste file staat op de A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is dicht. Je kan die file ontwijken door uh, vanuit Brabant richting Utrecht de A2 te kiezen. Dan de A58, Bergen op Zoom-Vlissingen, twee kilometer tussen Kruiningen en de Vlakentunnel. En ook een kapotte vrachtwagen op de N65, de provinciale weg tussen Den Bosch en Tilburg. Daar staat tussen Helvoort en Oosterwijk, twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Ooster. Goed, straks naar Syrië, nu eerst naar Ivoorkust. Want daar is de strijd tussen Guattara en gebakboog, die beide het presidentschap bevechten, tot een hoogtepunt gekomen Of moeten we zeggen, een dieptepunt. De troepen van Guattara hebben nu zelfs het hoofdkwartier van Bakboog in Abidjan aangevallen. Dat bevestigt Hamadou Toure. Hij is woordvoerder van de VN vertegenwoordiging voor Ivoorkust. En ook de staatstelevisie is overgenomen en die staat nu op zwart. We also had this uh, burst on RTI, de state television, which went off the air for now. I would say an hour or a half an hour ago. Het aanhoudende geweld in die voorkust zorgt voor grote angst en onzekerheid, zegt Touré. We fear, we uncertainty, and we still have the same feeling, fear and uncertainty. Is it the battle for Abidjan? Is it the battle to Abidjan win Abidjan? En waar Gbagbo zich ophoudt, dat weet niemand. VN-woordvoerder Touré zegt dat er wel via via met hem is gesproken. We haven't met him directly, but we spoke and met with his close aides. Uh, regarding the population. Our, our main concern was to preserve the life of the population. So we passed on the message to all parties. We need to preserve the life of the civilian population. Ik de VN woordvoerder Toure zich en er is aangedrongen niet alleen bij Bakboug maar ook bij Guattara, dat mensenlevens worden gespaard. Ja, maar of Bakbou het snel zal opgeven, dat weet niemand. Well, I don't know if he will do it voluntarily, if he will do it in a peaceful manner, I don't know. But of course, I think the countdown has started. And uh, I don't think we can stop it. It seems to be irreversible. this turning point we are in. Uh, the main thing now is to know when and in what manner. Het aftellen is begonnen, eigenlijk zo zei je, Toeree. De strijd om het presidentschap in Ivoorkust lijkt dus zijn einde te naderen. Gisteravond spraken we met Theo Lichthart. Hij woont in Abidjan en vertelt hoe de situatie op dat moment bij hem was. Nou ja, wij zitten midden in, uh, in, in een wijk waar... Uh, ja, er wordt hier gewoon volop, uh, ik wil niet zeggen gestreden... want uh, het lijkt erop dat de, de rebellen eigenlijk zonder al te veel strijd... Uh, de hele stad gewoon... Uh, Innemen. En uh, dat is vanmorgen ook. ja, het is al een paar dagen bezig dat uh, opeens heel snel in het land allerlei steden uh, begonnen uh, in te nemen zonder weerstand. En uh, toen dachten wij, ja, als dat zonder weerstand gaat, dan betekent dat men eigenlijk, uh, ja, dat het allemaal misschien ook tot en met die, Abidjan zo zal gaan. En dan lijkt het wel op. Het is onduidelijk tot hoe ver de strijders van Ouattara in Abidjan zijn gekomen. Sommige wijken lijken nog in handen van Bakbo, in andere wordt al feest gevierd door de aanhangers van Watara. Omdat de situatie nog zo onduidelijk en gevaarlijk is, gaat Theo voorlopig zijn huis niet uit. Wij zitten in in huis de hele dag al en we gaan er ook niet uit. We gaan ook niet weg, we blijven binnen. Want uh, af en toe wordt het nog vastgeschoten. geschoten, we weten niet precies waar... En de rebellen schijnen nu uh, op uh, de president. Dat is het uh, regeringscentrum, zeg maar. Daar schijnt dan nu weer een uh, strijd te zijn. En af en toe worden we ook forse knallen. Uh, er is nog één wijk waar ze nog uh, niet geweest zijn... maar daar zit het Franse leger nu. Die is daar een beetje verspreid bezig om de boel in de gaten te houden. Maar het lijkt erop dat uh, president Watera binnen twee, drie dagen geïnstalleerd is. En dan hoop ik echt dat het allemaal natuurlijk voor ons uh, goed verloopt. Want tot nu toe is het allemaal nog goed verloopt. Niet alleen Theo hoopt dat de strijd snel tot een einde komt. Veel Ivorianen hopen hun normale leven binnen korte tijd weer op te kunnen pakken. Sinds de ongeregeldheden na de verkiezingen ligt het dagelijks leven zo goed als stil. Je moet je je voorstellen dat niemand in het land naar een bank kan om geld op te nemen. Als je dat eens goed over nadenkt, je hebt dat anderhalve maand al niet, uh, je zet al aan de hand. De economie ligt helemaal plat. Er gebeurt absoluut helemaal niets meer. Mensen kunnen dus niet naar de bank. Mensen hebben geen geld. Ze kunnen geen eten kopen. dit. Dus alle kleine affaires van Afrikanen... Die, uh, heel veel Afrikanen die verkopen gewoon voedsel aan de kant van de weg... hebben geen geld, geen inkomen. Dan kun je voor of tegenstander van iemand zijn. Op een gegeven moment dan denk ik... En er was ook geen oplossing. Je zag geen oplossing komen. Men onderhandelde over iets. Dat werd iedere keer weer vooruitgeschoven. Toen dacht iedereen... ja, dit kan gewoon niet zo, zo blijven er moet iets gebeuren en steeds meer krijg je de indruk... dat meneer Watara dan de overhand zou krijgen. En dat men het in het land ook wil. Zelfs op plaatsen waar eigenlijk mensen van Bakbo wonen... daar, daar, daar is, niet meer, er is geen strijd geleverd. In Abidjan werd gisteravond door de regering van Watara... een avondklok ingesteld. Die duurt tot zondag en is nodig om de veiligheid van de burgers te beschermen. Er is net een bandje op de televisie van Watara gekomen. Er zijn twee televisiezenders, eentje van op bakwonen wat eraan. En dat is net opgezegd van 9 uur vanavond tot morgen 6 uur opnieuw avondklok. Het is geen, dat is niet kettig hoor, want dan is het dood en doodstil. En je weet ook nooit wie je ziet. Kijk, hoor je dat? Hoor je dat? Als je luistert mee, dan uh, ja, zie je dat er een soort uh, ja, lichtflits die worden afgeschoten. Gaat er nog een? Ja, waar naartoe weten we niemand, weet niemand. Dus, je, er wordt nog strijd geleverd of waar, dat weten we niet, maar... We zien duidelijk wel wat het een en ander in de lucht nog ingaan. Dat zei Theo Lichthart. We spraken gisteravond met hem. Na negen uur praten we even met onze correspondent Pauline Bak. Zij is ook in Abidjan om te horen hoe de situatie vanochtend in de stad is. Bijna vijf voor half negen, dan naar Syrië. Daar maken tegenstanders van president Bashar al-Assad zich vandaag op voor demonstraties. Opnieuw demonstraties tegen het regime. Via Facebook en andere kanalen zijn ze opgeroepen om na het middaggebed massaal de straat op te gaan. De oproep kwam na de toespraak van Assad van woensdag. Toen toonde de president maar weinig begrip voor de roep van het volk om meer vrijheid en hervormingen. Overig vandaag de situatie. Een spannende dag gaan we praten met een, een Nederlandse mevrouw die woont en werkt in Damascus En om veiligheidsredenen noemen we haar naam niet. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Is het zo onveilig in het land? Um, nou, laat ik zeggen, het is altijd een klein beetje onveilig om uh, over het land te praten. Ja. Ik, ik noem die voor je naam niet. Voor de zekerheid. Ja. Want wat zou u kunnen overkomen dan? Um, nou, ik, ik ben er een beetje voorzichtig mee, want het is altijd een beetje van, nou, als je over het land gaat praten, dan kan je beter niet uh, bekend staan. Ehm. <lacht> Hoe is het in Damaskus? Want in Damascus waren vooral protesten of demonstraties voor het bewind. Hoe is dat vandaag? Uh, vandaag, ik, ik heb het nog niet gezien. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik niks heb gezien van de demonstraties tegen, tegen de regering. De demonstraties daarentegen tegen, voor de regering waren echt enorm. Uh, overal waren posters van de president te zien. Uh, het was echt. Uh, een en al een patriotisme en uh, iedereen tuigt zijn steun voor het land en voor de president. Ik was echt heel verrast. want uh, verrast uh, Iedereen ging de straat om, om te laten zien hoeveel ze van de president hielden. En ik vond het heel apart, heel want ik hoorde al, al de kritiek over het land en over de manier waarop het uh, geregeerd werd. En op dit moment, waarop iedereen uh, protesteert tegen, tegen van, een, uh, van tegen van, van, van alles. Uh, in Syrië gaat iedereen de straat om, te, om uh, te laten zien dat ze van de president houden. Ja, ja dus dat het, het vindt allebei plaats. Maar vandaag wordt dan verwacht dat er tegen Assad wordt gedemonstreerd, begrijpen wij. Wat, wat verwacht u daarvan? Ja, want de president heeft dus twee dagen geleden een, een speech gehouden. En iedereen had daar hele grote verwachtingen van, mm -hmm. omdat, uh, omdat hij verloor zou veranderen en dat heeft hij dus niet gedaan. Nee, dus, dus wat gaat er gebeuren denkt u vandaag? Ik denk dat er nu, op, nu dus echt mensen een, iets, iets hebben te zeggen, want uh, hiervoor was het heel on, ongebruikelijk dat mensen iets te zeggen hadden over politiek. Mm -hmm. ja, dat is dus een klein beetje veranderd omdat mensen de straat gingen om, om uh, iets te zeggen. En het flatante was dus dat mensen de straat gingen om te laten zien dat ze wel van de president hielden. Dat is ja. echt heel erg apart. Nou. Mensen gingen de straat op en nu heeft de president een spits waarin hij eigenlijk feitelijk niks zei. En ben dat benieuwd. is een beetje het probleem hier, dat de president niks heeft gezegd. En iedereen is daar ontzettend boos over. Dus ik denk dat vandaag rustig dingen kunnen veranderen. Ik benieuwd of die woede te zien zal zijn. Vandaag bijvoorbeeld in ja. Damascus. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Gaan we nog maar eens even luisteren bij Jeroen Schutheizer. Hij is in Tilburg vandaag en pakt op deze heugelijke dag toch nog maar even een bruiloft mee. Ja, tondeuze geluid, hè? Want Gino Giovanni die, uh, is nu bezig met het haar van uh, Jetro. Wordt het mooi? Ben je wel een echte homo, hè? <laughs> ja, ik vind het wel. Doe het vandaag met een beetje extra liefde. Dat zie je eraan? Ik zie het, ja. Heb je nou uitgekeken naar deze dag? Ontzettend. Ik heb Jetro uh, in september 2009 al een huwelijk gevraagd. Dus daar was er tijd genoeg voor. Hoe ging dat ook alweer? We hadden een housewarming party in huis en tuin. Het was mooi weer. En we deden een doorfluisterspelletje: dat je een zin moest doorfluisteren. Van achter in de tuin, helemaal naar, uh, helemaal naar voor. En Jetro stond achteraan. En uh, Dit keer ging het wel goed met de zin. <laughs> Normaal niet met dit soort spelletjes. Nee. Aan het eind was de zin nog precies zo. Hè? En hoe luidde die? Uh, ja, Ik was verkleed als Roodkapje voor het sprookjesfeest dat we hadden. En hij als Bellen van Bellen en het beest. Dus ik zei, Bellen wil je met Roodkapje trouwen? En hij was een soort van in shock. En wat was het antwoord? Ja, dat duurde even. Want ik was even een beetje in shock. En ik uh, kon ook niet echt geloven dat hij dat echt zei. Want uh, hij zei altijd dat hij nooit wou trouwen dat er niks voor hem was. Dus het duurde even, maar op een gegeven moment was het wel, echt wel een hele harde jaar. Nou, leuk, hè? Hey, Giovanni, je bent van de Embrace Pink Foundation. Wat is ja, dat voor een club? Dat is een homo-, lesbo-, bi- en trans-organisatie. En wij zijn voornamelijk gericht in de provincie Midden-Brabant. Ja, en provincie wat, Brabant. Wat, wat doen jullie allemaal dan? Uh, met name uh, voorlichting en andere educatieve projecten rondom seksuele diversiteit. We begeleiden jongeren en mensen van andere leeftijdscategorieën. En we zijn een informatiepunt, we organiseren zomerkampen. Bij Henk Krol heb ik het gehad over zijn strijd. Ja. Strijden jullie nou ook nog? Ja, wij strijden zeker nog. Ja. Waar tegen? Waarvoor? N niet meer voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Maar zoals bijvoorbeeld vorig jaar toen een pastoor weigerde om hosties uit te uh, reiken aan homoseksuelen. Toen uh, waren wij daar en uh, jullie ook. <laughs> ja. Over weigeren gesproken. Zij, ja. uh, we gaan het er later uh, zometeen ook nog over hebben. Over ambtenaren die uh, weigeren een, twee vrouwen te trouwen. Of twee mm. mannen. Ja, komt restelijk. dat nog veel voor? Uh, ja, het komt nog wel voor. Hoeveel precies weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet wel dat het in de gemeente Tilburg, waar wij vandaag uh, huwen, niet voorkomt. En daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Nou, twaalf uur. Je hebt nog uh, drie uurtjes. Knip, knip. Ja. Tijd zat. We doen het rustig aan. La, dat wil je niet overlaten aan een echte kapper. Je doet het gewoon zelf. Ja, dat doe ik altijd zelf. Dus vandaag ook. Dan weet ik zeker dat het goed zit. Nou, volgens mij komt het wel goed. Nou, strakjes komen we hier nog een keer terug. Ja, leuk. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open. Elke zondag.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 Mario 1, het NOS-journaal. Geen steun van GroenLinks voor NAVO-acties in Libië. En Ivoriaanse president Bakbo verder in het nauw. Half negen geweest, goedemorgen, ik ben door al nergens. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan NAVO-acties in Libië. Eerder waren PVV, SP en Partij voor de Dieren al tegen. En GroenLinks voegde zich daar gisteravond bij. De partij is bang dat de NAVO de opstandelingen gaat bewapenen, zegt partijleiderschap omdat de belangrijke leidende landen in de NAVO, zoals Amerika en Frankrijk... eigenlijk al voorbereidingen aan het treffen zijn voor bewapening daarvan rebellen. En daar, het is echt haaks op de strekking en op het mandaat van de VN-resolutie. En daarom deed minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken GroenLinks een belofte. Dat wij ons tot het uiterste zullen inspannen om de bondgenoten te houden... aan het afdwingen van het wapenembargo en de no fly zone en bewapening van opstandelingen door de bondgenoten van de Unified... Uh, protector uh, tegen te gaan. Maar dat was niet genoeg voor GroenLinks. Toch stemde een kamermeerderheid uiteindelijk gisteren voor de missie. De Verenigde Staten benadrukken dat de, de opstandelingen in Libië niet getraind gaan worden of voorzien gaan worden door, van wapens uh, door Amerika. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd in het congres. Hij zei dat Amerika het vliegverbod en het wapenembargo zal handhaven en geen grondtroepen zal sturen enforce the no-fly zone and arms embargo and provide humanitarian relief. There will be no American boots on the ground in Libya. Deposing the Gaddafi regime is not part of the military mission. Eerder zei minister Clinton eh, dat het bewapenen van opstandelingen in Libië wel tot de mogelijkheden behoort. President Obama wil alleen kwijt dat hij nog een afweging aan het maken is. Verschillende Britse media melden dat de afgelopen dagen... een hoge Libische afgevaardigde in Londen is geweest voor een geheim overleg. De krant The Guardian zegt dat kolonel Gaddafi een gezant heeft gestuurd... om te overleggen over de manier waarop hij uit de crisis kan komen. Een gezant zou vooral te horen hebben gekregen dat Gaddafi weg moet. In die gaan de gevechten om het presidentschap door. In de grootste stad van het land Abidjan werd vannacht geschoten... tussen aanhangers van de zittende president Bakbo en de gekozen president Ouattara. Bakbo komt steeds verder in het nauw. Inmiddels staan het leger en de politie niet meer aan zijn kant. En dat leidt tot vreugde bij aanhangers van Watara. De staatstelevisie zou nu in handen zijn van aanhangers van Watara. Gisteravond laat ging het beeld op zwart. In Japan wordt dit weekend een zoekactie gehouden naar mensen die sinds de aardbeving en de tsunami worden vermist. Er worden tientallen helikopters en zo'n 25.000 militairen ingezet. De zoekactie heeft te maken met springvloed. De verwachting is dat hierdoor veel lichamen zullen aanspoelen. Er zijn nog ruim 16.000 mensen vermist na de tsunami van begin deze maand. De Duitse Bundesbank is voor miljoenen opgelicht met euro's groot. De bank liet euromunten ongeldig maken door ze uit elkaar te halen. Het metaal werd vervolgens als schroot naar China verscheept. Maar daar werd het geld door oplichters weer in elkaar gezet en vervolgens weer bij de bank ingeleverd politie rolde de bende op toen een man in een vliegtuig werd betrapt met een tas euromunten. Während we bereits ermiddeld hebben, is dan aan de een vloekbekleider opgevallen die in zijn gepek zeer vele munten had. De bende verdiende de afgelopen jaren zo'n 6 miljoen euro. De Duitse politie heeft 6 verdachten gearresteerd. En dat was nieuws overzicht: Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren wordt er vandaag ook wat neerslag verwacht, al zijn de hoeveelheden duidelijk lager. Het gisteren lokaal 6 mm. Vandaag wordt er niet meer dan een half tot 1 mm verwacht. Vanochtend is het zwaar tot geel bewolkt en zien we lichte regen of motregen in het zuiden van het land. De neerslag trekt in de loop van de ochtend richting het noordoosten. De wind is zuidwestelijk en matig boven land en vrij krachtig aan zee. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten droog en klaart het iets op, maar geheel zonnig zal het denk ik niet worden. De temperatuur stijgt in de middag gestaag door en bereikt laat in de middag zijn maximum van 15 graden in het noorden tot net geen 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de hoeveelheid bewolking af. Het wordt niet kouder dan een graad of 8. Morgen is het zonnig en warm. In de middag komt de warme lucht uit Spanje binnenwaaien en dat blijft niet zonder gevolgen. De temperatuur wordt flink opgeschroefd. In het noorden wordt het zo'n 20 graden en in het zuiden lokaal 24. Een klein aandachtspuntje. In de avond kunnen er mogelijk een paar buien ontstaan. Zondag meer wolken en flink wat regen. De temperatuur ligt dan ook een stuk lager. ANWB-verkeersinformatie met een kleine 30 kilometer aan files. Op de A27 Preda, Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer. Dat is meteen de langste file van dit moment. Er staat een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit het zuiden in de richting van Utrecht kan omrijden via de A2. Dan de N65 vanuit Den Bosch naar Tilburg. Daar staat ook een kapotte vrachtwagen tussen Helvoort en Oosterwijk, daarom 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Mobiele bellers zijn vanaf vandaag beter beschermd... tegen ongewilde sms-diensten. Daar gaan we zo duidelijk over praten met de optade telecommunicatiewaakhond. Maar eerst maar even naar verslaggever Jeroen de Jager. Hij zet op een rijtje waar het toe kan leiden, die sms-terreur. Ik ben uh, Pim Schaffer. Pim is 16 jaar en weet nog steeds niet wat hij een jaar geleden heeft gedaan... waardoor hij plotseling een sms-abonnement had. Er kwam mijn moeder na een paar maanden achter... Dat er ineens uh, een bedrag van 400 euro nog open stond dat betaald moest worden. Een kwart van de jongeren is het overkomen, blijkt uit onderzoek. Ze zijn slachtoffer van misleidende sms-diensten. <ZE2> en na Pim overkwam het ook zijn jongere zus. En was scheffer 12 jaar. Uh, ik wou wel eens weten wat mijn IQ was. En er stond zo'n IQ-test voor kinderen. Dus dat deden wij en Dan moest ik mijn telefoonnummer geven. En uh, toen later bleek dus dat het niet gratis was dat ik. Toch moest betalen. En toen heb ik gelijk mijn moeder erbij gehaald. Mijn mama um, ze zei toch dat het gratis was. Ringtones, wallpapers, spelletjes. Het lijkt allemaal gratis, maar het is big business. Waar miljoenen worden verdiend. Want naast je bestelling zit je vast aan een abonnement. En ontvang je ongewild sms'jes. Ja, tuurlijk. Dat zie je bij hem op zijn rekening. Dat gaat per sms 1,60. Zegt de moeder van Emma en Pim. Door ervaring wijs geworden, lukte het snel om bij haar dochter de boel stop te zetten. Toen kregen we dat, dat nummer te horen, dat je kon sms'en terug. Ik kon sms'en met stop. En dat hebben we gedaan. En het was het eigenlijk meteen over. Zo'n Pim, die het eerder overkwam en 400 euro moest betalen... klopte aan bij zijn provider, maar die gaf geen gehoor. Die denk ik gewoon, oh, belt goed is toch wel af. Die zegt ook niks. Een dure en harde les waar de kinderen scheffer van hebben geleerd. Nooit meer zoiets uh, doen... Je moet nooit ergens naartoe bellen of sms. Je weet altijd, ik weet in ieder geval altijd dat dat reclame is en dat je je geld gaat kosten. Dat kan aardig wat geld kosten. Telecom Waakhond Opta gaat consumenten zoals Pim en Emma... vanaf vandaag dus beter beschermen tegen dit soort praktijken. Mobiele aanbieders mogen niet zomaar meer betalingen afdwingen... als een consument zegt dat hij ten onrechte aan een sms-abonnement vastzit. Wij praten erover met Cynthia Heijnen, woordvoerder van de Opta. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er concreet veranderen voor ons consumenten? Nou, wat er echt gaat veranderen is dat je als consument dus het recht krijgt om dus dat deel van je rekening niet meer te betalen op het moment dat je het niet mee eens bent dat je een sms-abonnement bent afgesloten. En hoe bewijs je dat? Nou ja, uh, kijk, als consument hoor je in ieder geval je klachten in te dienen bij je mobiele provider. Op het moment dat je dus op je telefoonrekening ziet, hé, er staat een dienst en die ben ik helemaal niet afgesloten en dan hoort vervolgens de mobiele de aanbieder te bewijzen of, dat, of je dat, zoals het dan heet, via een goed geïnformeerd besluit hebt gedaan. Ja. En wat we nu nog te vaak zien is dat dan de mobiele uh, provider dan doorverwijst naar de sms-aanbieder. Uh, ja, en die geeft dan vaak geen gehoor en we hebben dus echt bewust daarom ook de verantwoordelijkheid bij de mobiele aanbieder neergelegd, omdat dat ook uiteindelijk degene is die het geld incasseert van je rekening. Opta heeft al eerder boetes uitgedeeld voor ongewenste sms-diensten. Toch kwamen er vorig jaar nog 7000 klachten van consumenten binnen. Dat was dus blijkbaar niet genoeg. Gaat dit beter werken? Uh, ja, ja, daar gaan we wel vanuit. Uh, ten eerste ze hebben de mobiele providers aangegeven dat zij uh, serieus zullen omgaan met, uh, met de klachten van de klanten. Dus we hebben er ook wel vertrouwen in dat ze dat ook goed zullen doen. En daarnaast wat je ziet is dat Optra kan optreden tegen ongevraagd sms'jes. Uh, en samen met de consumentautoriteit ook wel tegen de misleiding van sms'jes. Maar wij richten ons daarbij echt tot de grootste overlast voor En kunnen niet optreden tegen elke ongewilde sms-dienst. En met deze nieuwe regeling krijgt de consument zelf echt een instrument in handen om zelfs recht te halen en tegen de, en tegen de mobiele aanbieder ja. te zeggen ik ben deze dienst niet aangegaan en ik ga dus niet betalen voor iets wat ik niet besteld heb. Maar mevrouw Heijnen, dan begrijpen wij toch dat je als consument nog zelf actie moet ondernemen en dus kan de aanbieder het nog steeds aanbieden of opdringen. Maar moet dat niet gewoon verboden worden? Is dat niet oplichting? Uh, nou, sms-dienst is een grote branche in Nederland er gaat van uh, 200 miljoen euro in om. Ja. Uh, als je dat vergelijkt met 7000 klachten... dan hebben we niet het idee dat het merendeel van alle sms-diensten niet goed zijn. Dus zijn heel veel mensen blij <laughs> dat, ze, dat ze hun treindienst... of uh, andere legitieme diensten kunnen afsluiten. Maar wat consumenten ook nog kunnen doen, naast dat ze hun geld kunnen terugreizen. op het moment dat ze een dienst krijgen waar ze niet om gevraagd hebben... is van tevoren hun mobiel blokkeren voor dergelijke diensten... Nou, dat ik, u, legt het wel allemaal erg, u legt het wel allemaal erg bij de consumenten. En, en wat dat betreft, uh, ingaand op wat Marcel net aangaf... mag de aanbieder dit zomaar doen dan? Uh, de, uh, op het moment dat de aanbieder kan bewijzen dat jij een sms-abonnement bent aangegaan... dan mag je daar inderdaad ook geld voor nee. van je rekening inbrengen. Ja, maar soms de gaat de consument... dat op hele slinkse wijze. En dat, daar moet toch een eind aan komen. Dat klopt. Uh, dan heb je het echt over misleiding. Dat zijn de diensten waarbij mensen eenmalig iets sms'en en denken dat ze daar dan alleen een antwoord krijgen, bijvoorbeeld inderdaad op zo'n IQ-test. Ja. En zitten vervolgens aan zijn abonnement af en dat is inderdaad tegen de wet. Gaat u daar, en daar ook wat aan de... doen? Nou, daar we dus de, de consumentenautoriteit in op. maar daar is inderdaad al wetgeving voor. Maar ook in zo'n geval moet je als consument aankloppen bij de mobiele aanbieder en je geld teruggeven. Oké, okay, goed. Dus uh, de consument moet hoe dan ook uh, m, ja, meer op z'n hoede zijn en vaker actie ondernemen. Daar komt het zo'n beetje op neer. Ja, niet S alleen vooraf, maar ook achteraf. Cynthia Heijnen, woordvoerder van de Opta. Dank u wel. Precies tien jaar na het eerste homohuwelijk zijn er nog altijd weigerambtenaren. Wat daarmee te doen, hoort u zo dadelijk eerst de verkeersinformatie bij de ANWB Dennis mooi. Er staan uh, zo'n uh, zo zeven files, uh, zo. Marcel. Ja, nou, 20 nou. <laughs> kilometer. Maar je zult er maar in staan. staan. Precies. Nou, de langste die staat op de A27, Breda, Utrecht. Zeven kilometer tussen Goorkum en Lexmond. Er staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. En daarom is daar de rechterreis zo dicht. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht kan het beste omrijden via de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. De weigerambtenaar, je hoorde het Marcel net al zeggen. Henk Krol maakte eerder... Eerder ja, vanochtend in onze uitzending al duidelijk dat die ambtenaar nu echt moet verdwijnen. Of in ieder geval moet stoppen met weigeren. Een trouwambtenaar mag wat hem betreft niet meer weigeren om een homo- of stel te trouwen. Ook het COC maakt zich zorgen over deze weigerambtenaar. We spraken gisteren via Bergkamp. We vieren nu tien jaar openstelling burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Uh, in de volksmond uh, homohuwelijk. Uh, maar er zijn nog steeds ambtenaren in Nederland die weigeren paren van gelijk geslacht te trouwen. In uh, meer dan 10% van de gemeenten zijn er ambtenaren die zeggen van, nou, wij, wij weigeren gewoon dat huwelijk te voltrekken. Dus daar moet nog van alles uh, gebeuren. We gaan erover door met Ineke van Gent, tweede Kamerlid van GroenLinks. Van Gent, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou daar dan aan moeten gebeuren, vindt u? Nou, als het gaat om de wij. Laat ik eerst zeggen dat het natuurlijk op zich een feestelijke dag is vandaag. Want ja. uh, tien jaar. Ja, uh, hebben we al besproken in deze Ja, antie. nee, maar <laughs> dat wou ik toch zeggen. Dat is uh, prachtig natuurlijk. En dat feestgedruis, daar moeten we ook, niet, uh, moeten we ook uh, vrolijk over zijn. Maar ik zou zeggen, daar hoort een mooi cadeau bij. En als we kijken. Kijk, we hebben nu wel het homohuwelijk, zoals het in de volksmond heet. Maar als het, we hebben ook nog steeds weigerambtenaren. En dat betekent dat er ambtenaren zijn die gewoon niet de wet hoeven uit te voeren... Ja. en kunnen weigeren om een dergelijk huwelijk te sluiten. Daarvan zegt GroenLinks al heel lang, dat is natuurlijk te gek voor woorden... en dat moeten we gaan oplossen. De commissie Gelijke Behandeling heeft in 2008 al gezegd... van dit moet in de wet geregeld worden. Ja, en het kabinet blijft er maar mee treuzelen. Dit kabinet, maar ook het vorige kabinet. En ja, ik vind dat het nu echt tijd wordt dat we dit goed gaan regelen. Nou, dat klinkt voortvarend, maar als je dan kijkt naar dit kabinet... en naar het vorige kabinet, ja. toen lag bijvoorbeeld wat de ChristenUnie dwars, nou zie ja. ik in dit kabinet het CDA, eh, dat bijvoorbeeld af en toe ook de steun van de SGP nodig heeft ja. om uh, aan een meerderheid te komen. Oei, nou, dan heeft ja, nou, u het lastig om dit voor elkaar te nou, krijgen. Nou ja, dat is precies mijn probleem. Ik dacht, het is ook goed om nou eens de, uh, de vinger op die zere plek uh, te leggen, want het lijkt er een beetje op dat het kabinet, het vorige kabinet, zich liet gijzelen door de ChristenUnie en het huidige kabinet zich eigenlijk laat gijzelen door de SGP. Formeel zijn er natuurlijk allemaal geen afspraken gemaakt, maar als het om dit soort thema's gaat, ja, dan lijkt het één grote langzaamaan acties van de verschillende kabinetten. Maar wacht even, zoveel macht hebben die partijen toch niet? Die zijn niet zo heel groot. Ja, maar die hebben uh, ja, in de wandelgang uh, toch meer macht uh, dan het lijkt. Ik heb nu aangegeven van laat dat niet waar zijn, uh, mijn vermoeden. En ik ook de liberale premier Mark Rutte oproep. Uh, want ook samen met de VVD zijn wij daar in het verleden ja, voor opgekomen... om die weigerambtenaren te regelen. Maar ook seksualiteit, uh, het diversiteit van seksualiteit op scholen... meer aandacht te geven, het lesbisch ouderschap. Beter te regelen. Want dat zijn allemaal nog zaken ja, die echt uh, nog veel losse eindjes uh, kennen. Geen zelfde rechten geven voor mensen uh, die het homohuwelijk aangaan. Dat vinden wij geen goede zaak. Nee. Ik doe nu vandaag, maar ik zal het ook zeker morgen en overmorgen doen, een beroep. Ja, ook op uh, de liberalen in de Kamer om dit nu snel met ons te gaan regelen. En het CDA, hoe staat dat daarin? Want dat zou natuurlijk ook helpen. Nou ja, we hebben, ik kan mezelf nog herinneren, tien jaar geleden, dat we voor het homohuwelijk gestemd hebben in de Kamer. Ik was daarbij. Uh, uh, dat was toen ook een hoofdelijke stemming. Dan zag je ook dat een aantal CDA-Kamerleden ook voor uh, stemden. Uh, dit kabinet kent een nipte meerderheid. Het lijkt mij dat we hier gewoon uh, open over moeten kunnen spreken. Dat iedereen daar een eigen afweging op moet maken. Maar er is ook, als je uh, SEC telt, is er een meerderheid om het wel te regelen. Ja, Het kabinet uh, staat op de rem. Blijkbaar hm. omdat ze toch uh, ja, bevreesd zijn voor de SGP en die te vriend willen houden. Maar ik vind deze zaak wel zo belangrijk dat er daar geen politiek Spelletje van moeten maken. Ja, nog even, hè? even voor, uh, voor mijn duidelijkheid. Uh, Zo'n ambtenaar moet zich toch gewoon aan de wet houden? Wat heeft het kabinet nog te regelen eigenlijk dan? Nou ja, inderdaad. Zo'n ambtenaar moet zich aan de wet houden. Maar het is nog steeds zo dat uh, uh, ambtenaren kunnen zeggen: van wij willen een dergelijk huwelijk uh, niet sluiten. Ja, die kan zich beroepen op gewetensbezwaren. Ja. En, en daarover gesproken, is het niet belangrijk dat um, wat dat betreft niemand zijn eigen godsdienstige identiteit kan behouden? Ook, ook in een beroep? Ja, maar als je uh, de, dat vindt, dan moet je geen ambtenaar van de constant willen worden. Want dan weet je uh, dat de wet uh, zo is dat ook uh, mensen van gelijk geslacht uh, kunnen trouwen. Dat die huwelijken gesloten worden. Ik ben daar ook heel blij mee dat dat uh, kan. Ja, en het is natuurlijk heel gek dat je zegt van uh, u kunt wel ambtenaar van de constant worden. U hoeft zich vervolgens niet aan de wet te houden. En u heeft zelf een keuze wie u wel wilt huwen of wie u niet wilt huwen. Okay, Kijk, ja. als we dat zeggen, uh, eh, eh, als iemand bijvoorbeeld zegt, ik wil mensen van het Joodse geloven niet huwen, of ik wil iemand die uit Groningen komt niet huwen. Ja, dan zegt iedereen dat is compleet belachelijk. En als het gaat om het homohuwelijk dan wordt dat oogluiken toegestaan. Nou, zegt u het maar, wanneer hebben we de laatste weiger gezien? Nou, wat mij betreft maken we daar zo snel mogelijk een eind aan. Ik zal ook uh, volgende week het initiatief nemen om uh, het kabinet om um de Kamer um, een uitspraak te vragen, ook met andere fracties uh, daarover hebben, want het kabinet treuzelt te veel, dus het is nu echt uh, tijd dat wij het kabinet aan Zetten, uh, tot verdere stappen, zoals, zodat wij de weigerambtenaren... maar bijvoorbeeld ook het lesbische ouderschap zo snel mogelijk gaan regelen. Unica van Gent, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Dank. Graag gedaan. 10 voor 9, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De gang naar de rechter, de rechtszaak, het proces, wordt vanaf volgend jaar veel duurder. Het minimumtarief voor onder meer bestuurszaken gaat naar 500 euro. En nu is dat in sommige gevallen maar 41 euro. Minister Opstelten heeft nieuwe tarieven vastgelegd in een wetsvoorstel. En we gaan erover praten met Diana, de Wolf van de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dit voor de toegankelijkheid van de rechtspraak? Nou, wij maken ons daar grote zorgen over, omdat eh, inderdaad de getallen al eh, boekdelen spreken. Eh, het wordt eh, gemiddeld genomen drie tot vier keer zo duur om een zaak bij eh, de rechter voor te leggen. En dat baart ons grote zorgen. Eh, op zichzelf vinden we het niet verkeerd dat aan mensen een bijdrage wordt gevraagd in de kosten van rechtspraak. Maar het volledig kostendekkend maken van de gang naar de rechter, dat, dat miskent eigenlijk het, eh, het idee dat rechtspraak een maatschappelijk goed is... U, u bent bang dat mensen zeggen, laat dan maar zitten? Laat dan maar zitten. Of dat mensen zeggen, ik kan het gewoon niet betalen. En dat de partij die wel over de financiële middelen beschikt, aan het langste eind trekt. Hmm. Minister Opstelten zegt daarover dat u zich geen zorgen hoeft te maken... omdat er allerlei compensatieregelingen zijn. Ja. Hij zegt dat 60% van de burger, uh, burgers met korting kan procederen. Dat is een hele mooie foef van minister Opstelten. Want eerst verhoogt hij dus uh, alle gif-rechten uh, met een factor 3 à 4, soms 5... En dan zegt hij, ja, we doen er ook weer een beetje af. Ja. Per solo is het een bezuiniging van 240 miljoen euro. Dus, de, ondanks die compensatie ondanks zullen die compensatie, mensen hoe dan ook meer gaan het is, betalen. Het is een bezuiniging van 340 miljoen euro. En dan wordt 100 miljoen euro gebruikt om weer nou ja, de scherpste kantjes eraf te veilen voor de laagste inkomens. Uh, maar niet te min blijft het uh, uitgangspunt, de, de, de, de burger betaalt zelf voor de gang naar de rechter. Mm. En de kosten nemen... ...in individuele zaken gezien met een factor 3 aan 4 toe. Hm. Maar in de loop van de tijd wordt alles duurder, ook dit. Moet de gebruiker iets meer betalen? En, uh, en de gifrechten zijn de laatste jaren ook al uh, behoorlijk opgetrokken... vergeleken met wat twee jaar of vijf geleden waren. En, en nogmaals, wij verzetten ons ook niet tegen de gedachte... ...dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd van, van burgers en bedrijven... ...die naar de rechter stappen of die zich moeten verweren. Maar het uitgangspunt van kostendekkendheid, dat, dat gaat een beetje uit van het idee dat recht een, een koopwaar is. Hè? Dat je even je recht gaat kopen bij de rechter. En dat miskent echt ook die maatschappelijke functie van stok achter de deur. Maar He, kan het helemaal niet kostendekkend, denkt u, mevrouw de Wolf? Kan het niet kostendekkend, ja, maar het is mijn uitgangspunt niet. Hmm. Waarom zou het een uitgangspunt moeten zijn? Nou, dat, daar kan je voor kiezen als je vindt dat dat belangrijk is. Ja, nou ja, maar ik ben daar niet van overtuigd. Dat vindt het kabinet kennelijk. Die, die, die, die vinden dat als je kiest voor een gang naar de rechter, dat je het ook maar zelf moet betalen. Maar je kiest daar vaak niet voor. Je hebt soms geen keuze. Als je wilt scheiden. Zeggen dat is een keuze, maar je kunt dat niet buiten de rechter om. En als mensen straks daar duizend euro voor moeten aftikken, dan is dat een hele zware verhoging van die kosten die ze nu betalen, die op ongeveer 200 euro liggen. Ja, bent u nu ook professioneel boos? Want minder rechtszaken betekent, betekent natuurlijk ook minder werk voor advocaten. Nou ja, ons werk dat eh, concentreert zich vooral op het, op het doen van schikkingen, het adviseren van mensen. En daarbij is rechtspraak juist heel erg belangrijk, omdat wij. Mensen kunnen adviseren van nou ja, als je naar de recht, rechter gaat, dan gebeurt er dit of dat. En dat bedoel ik ook met die maatschappelijke betekenis van rechtspraak. Juist omdat er uh, rechtszaken gevoerd worden, kunnen we daar voorbeelden aan ontlenen, verhalen aan ontlenen, waarmee wij onze cliënten kunnen adviseren om een zaak maar bijvoorbeeld te schikken. Goed, mevrouw de Wolf. Diana de Wolf van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het is duidelijk. Hartelijk dank voor uw uitleg. Het is uh, zeven minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De tijd vliegt... Werkelijkse konden van Jeroen Wielaert. Het gebeurt nu. In Amsterdam, in het Stedelijk Museum. Luister maar. Beleef het met me mee in het tijdelijk atelier van Gurka met zijn muziek. Vroeger zouden ze het een happening hebben genoemd... of een performance en weer later een event... Hoe dan ook, in goed Nederlands blijft het een gebeurtenis. Zeker nu, in deze tijd. Er zijn jaren voorbij gegaan dat er niets gebeurde in het stedelijk. Voor Kamagerka zelf is dat ook het mooie, het tijdelijke. En daarom gaat hij straks na elf beginnen met het vernietigen van de schilderijen... die hij vanaf gistermiddag, 12 uur, is gaan zitten schilderen op een iPad. Kammergeurka, geboren Luc Zeebroek, is er zo eentje die op de huid van de tijd zit. Ook met zijn dagelijkse cartoon in NRC Handelsblad. Kammergeurka is de leukste Belg van de krant. Het gaat hem niet om perfectie, verre van. Voor hem is het imperfecte het hoogste, maar dan wel gemaakt met meesterschap. Zeg maar de beheersing van het onvoltooide. Daar is hij nu dus nog even mee bezig met een stift op het scherm van zijn iPad. In zijn visie is het de nieuwe media benutten om in het kort iets korts te maken dat van korte duur is. In de tijd, bij het vorderen van de uren, moest hij in een roes komen. Niet van de alcohol, want hij bleef bij groene thee, maar door de kunst zelf. De creaties moesten het overnemen van de kunstenaar. Het is Kamagurka's credo dat we zijn gemaakt om te falen. Als illustratie nam hij deze week in de Volkskrant Japan als voorbeeld. Er is geen land dat zo perfectionistisch is als Japan. En het beeft en het schokt en dan blijkt al dat perfectionisme op kauwgrond te zijn gebouwd. Een mooi voorbeeld van dichter bij huis is voor mij het Stedelijk Museum zelf. Een fantastische onvoltooide. Van Hollands perfectionisme is geen sprake meer... bij de opstapeling van vertragingen... in wat een prachtige exhibitie van schokkend en bevend falen is. Het is heel Hollands om daarover te schamperen... maar de vraag is of dat moet. Of het niet beter is om uit deze oude doos te denken... Ik kom nu zelf in een trance. Zie mezelf weer terug in Fort Adams in Massachusetts, in het noordoosten van de Verenigde Staten, vorig jaar september. Loop ik daar weer in een enorme oude fabriekshal, opgetrokken uit rossig baksteen. Hij was stevig geruïneerd na het instorten van de industrie, maar prachtig opgeknapt voor de nieuwe huisvesting van het Mass MoCA, het Massachusetts Museum of Contemporary Art. Ik dwaalde er langs enorme rode, wolle constructies. Kamer, halvullend, zwierf door wonderlijke witte schermen... liep door stralen van licht. Moderne Amerikaanse kunst waar ik zo Kamagurka tussen zie zitten. Dat kan ook. Het hoeft niet achter peperdure nieuwe gevels. En zo glijd ik naar Barcelona, naar die kathedraal van Gaudi, die tot grote roem is gekomen omdat die nooit wordt voltooid. Ik had het erover met Kammergeurka gisteren. Laat dat ook zo zijn met het stedelijk. Bouw maar door, maar zorg dat het niet afkomt. Noem het work in progress. Heel artistiek en laat ondertussen de kunst binnen het echte werk doen. Ook al is het maar tijdelijk. En dat zei onze eigen columnist, cultuurcolumnist Jeroen Wilaert. zo dadelijk... Dat het laatste nieuws in het journaal van 9 uur. En wij praten met uh, Pauline Baks. Zij zit in Abidjan, in die voorkust. We zijn natuurlijk razend benieuwd wat daar gaande is op dit moment. Of er nog altijd gevochten wordt tussen aanhangers van Bakbo en uh, aanhangers van Watara. We hebben het ook nog even over de Belgische prins Laurent. U kent hem wel van die racewagens en badkamers.